Wij beginnen de les 147 op de pagina Tzadhi Teth, 99. Hasulam, de rechterkolom, we waren gestopt op de regel 30. Even reviseren wat wij hebben geleerd op de vorige les. Um, aan het einde van de les om aan te sluiten. Erg belangrijke dingen. Um, en, en, en nu kunnen we dat goed plaatsen. Dat wij weten waar wij ons mee bezighouden. Ten eerste, um, wij belanden op het moment waarbij Rav Menuda Sabah, wiens ziel was van het niveau van Atik, van, ja, van Keter van de ation, dat he, die dus uh, gezonden werd, uitgezonden werd, om die twee reizigers op de weg naar Hashem uh, van traptreden uh, te helpen, dus om om hoger op de traptreden te komen, bevattingen te verkrijgen, hogere bevattingen. Dat, uh, dat, uh, hij begon ons vertellen over, de traptreden, dus, dat, ah, hij bracht hen tot de traptreden Gaia, dus, en, hij moest hen nog brengen naar het bevatten van het, de traptreden, Yishida. Oftewel, keter. En daarom begon hij vertellen um, ons over die eigenschappen van Atik en Arigant En de rest. En hij vertelde ons een bijzondere dingen dus dat wij ten eerste om ons te laten zien uh, waar, waar begint, op welke traptreden bevindt zich het zich kenbaar maken, welke traptreden zichzelf ken, kan kennen en welke traptreden uh, gekend kan worden. En het gaat om die twee bovenste uh, niveaus van Atik en Arigampin van de Aziot. En hij vertelt ons dat Atik, het, het hoofd het, het hoofd beter te zeggen, het hoofd van de Atik en het hoofd van de Arigampin. Dus tot waar de kennis strekt, het kennis van het geestelijke, uh, van het licht bij de lagere. Waar vandaan komt het? waar is het wel meetbaar, als het ware. En hij vertelt ons dat het hoofd van de Atik, die nog kenbaar is voor zichzelf, nog gekend wordt. Kenbaar voor zichzelf betekent dat zivouk, kenbaar betekent altijd dat er een zivouk gemaakt wordt. Hoe kan je iets kenbaar maken? Door zivouk. Dus hij zegt dat zelfs voor zichzelf Aitik geen zivouk maakt in het, in het hoofd van de Aitik, is er geen zivouk. We zullen ook leren waarom niet. Um, dus daar, ja in het hoofd van de Aitik. Dus ketter, gogma en bina van de Aitik. En daar staat de malgoed, de malgoed, de ware malgoed verborgen. Dus hij kent, voor zichzelf is hij niet kenbaar in onze terminologie. Dus daar wordt geen ziehoek gemaakt in de aardiek. En ook niet gekend wordt. Gekend worden uh, in zijn, in zijn uh, uitleg betekent dat die gekend worden betekent dat het, la, de lagere, uh, dat het gekend worden aan de lagere. Dat is de Atik, die niet kenbaar is voor zichzelf, dus geen zivug wordt gemaakt en niet gekend wordt door Lageren, door anderen. Dan ging je verder naar de Arigampin, zegt die de is wel kenbaar voor zichzelf, betekent zivug bij hem zivug wel wordt gemaakt bij de Arigampin, maar alleen voor zichzelf kenbaar. Maar niet voor de Lageren, dus niet gekend wordt door de Lageren, betekent dat niet. Al die zesduizend jaar, nog van Atik, nog van Arigampin, uh, gekend wordt, dus het gekend wordt betekent, Zewoek uh, wordt gemaakt. En dat direct van de Zewoek komt dan licht naar de lageren, dat niet. Maar wel, zegt hij, dat het uh, dus uh, kenbaar, kenbaar uh, niet kenbaar, maar gekend worden begint bij Yiba. Bij Abouhima wel, daar is die woek, en dan komt een resultaat van de hoek licht komt naar, laag, naar lagere. Dat, is, dat weten wij al, dat gekend worden is door Abouhima. Natuurlijk ook kenbaar, worden, kenbaar zijn voor zichzelf en gekend worden. Beide hebben alleen maar vanaf Abouhima en naar beneden. Maar Arie gaat niet. En om dat uh, te bewijzen aan ons, gaf die ons in de regel 15, aan de rechter in de rechterkolom Hasulam, uh, gaf die ons een vers van het boek, uit het boek Job, Job, en daar staan de dingen die, dus wat hij zegt, daar dat we de Chokma mi aintavo, zegt hij. Roept hij uit, En de Chokma, waar dan zal zij komen? En doelend, doelend op die Chokma van uh, die gogma die van de bina, ja, die, die dan bij de gadu, bina's, uh, trekt op naar het hoofd van de Arihantin en die brengt dan die gogma, eigenlijk is dat Gogma van de Bina, die brengt daar 6000 jaar van die Gogma wordt gebruik gemaakt. Maar niet van de Gogma, goed opletten nu, niet van de ware Gogma van de Arigen, het hoofd van de arikant Daar is wel Zivuk wordt gemaakt, maar geen Gogma komt daar, die Gogma van de Arikant-Pin. Dus de ware Gogma, laten we zeggen, van de Gogma komt niet en naar beneden. En dat is wat hij dus met de, via dat, dat vers, wat we, vers dat wij nu bezig zijn, maar waarmee wij ons bezig houden, is ter bevestiging daarvan. Dat zegt hij dan, en de gogma in de regel was het, waar dan zal zij komen? En dan doelt hij dan op die om ons te laten zien welke gogma wij gebruiken die, in de, uh, die gedurende 6000 jaar. We is ze makom bina, en zou het de plaats van de bina zijn. We Mami in en cool ze is verhuld van de ogen van al het levende enzovoort so En daar staat het. Elohim hevindarka. Elohim, oftewel, de abuwe we weten dat Elohim is abuwe Elokim Elohim hevindarka. Zal begreep haar weg, hoe je daar het begon Oh, dat zijn dat laatste stuk. Elohim stuk. heeft darka heeft ons al uitgelegd dat dat is Elohim uh, Dat is dan de dus de heeft uitgelegd dat het bina is dat die darka haar weg de weg van de bina is om op te komen naar, naar de Arigantin, het hoofd van de Arigantin, en daarvan dan Gogma aan te trekken. En dat doet Bina En daarop ook, suggereert ook uh, het woord hevin. Hevin, begrijp, is het ook van kom van het woord bina. Dat heeft hij ons gezegd. En het de tweede deel van, de, van deze zin is, we hoe et da het en hij kent, uh, haar plaats. En dat is wat wij, wat wij gaan nu doen. Hij, hey, dat is dus niet, kan niet op Bina slaan. Dus dat uh, dus de Chogma komt dan van de Arigampin, maar via langs de weg die aflegt Bina. Ja, daarop duidt dus Hevin begreep, Elakim begreep, en het woord wien, komt van de Bina. Maar het de tweede deel is. Maar hij en hij kent uh, haar plaats. Hij. Dus het mannelijke. En je kent. Niet, begrij niet begrijpt maar kent. En dat slaat op die Arihantin. Kijk, op de Arihantin zelf. En dat is wat hij ook ons zegt. Eh. Uh. Uh. Uh, dus als we nu, wat, waar we gebleven waren. Uh, ja, dertig. Ja, Kijk, 30. Ik heb het een beetje zo, uh, een beetje zo verteld wat om even aan te sluiten. Maar dus het tweede deel hebben we nog niet behandeld nu. Dat hij kent haar plaats. Wat is, wat is het plaats? We nemen zet. Maar allemaal om ons uh, te laten zien uit het vers dat het in de Torah staat. Danach. Dat het inderdaad zo is dat Arihant Pin is wel kenbaar voor zichzelf, maar is niet gekend wordt door lacheren. We nemen zet 30. Shehachochma hazo. Niglet gelet rak derdach. Rack bij dorka Baet stima. Stima de arihanpin Weze shiura katuf. Elokim Derin shihu habina. gabina. darka. לש... לשפה לחכמה 34 <חוכמה> וזה שאומר דרק ממש אראק בחינת דרך אל שפה 35 חכמה אבל היא עצמה היא בינה ולא חכמה Punt. Niet moeilijk, alleen goed jezelf concentreren, nergens anders aan denken. Je zal zien hoe geweldig is dat, hoe harmonisch, hoe helder duidelijk het geestelijke is. Uh, 30. We nemen het zet en het blijkt dus. Shah zo, dat deze chochma 31. Deze gogma, dus gogma van de uh, 32 uh, paden, zoals we hebben het geleerd. De gogma van de van bina, die wordt tot gogma, uh, over die gogma gaat het. En het blijkt dus dat, die hoog, dat deze gogma, 33, naar de punt. Niet letterlijk wordt onthuld, alleen, 31, bedarkashe bina, alleen op de weg van de bina. Dus langs de weg die de bina maakt, bij het aliatale, gogma stima, de pin, in de tijd van, het, van haar opstegen, naar de verborgen gogma van de arigenpien. Duidelijk. Dus de gogma, let op, goed opletten dat, de gogma van de arigenpien, heet gogma, verborgen gogma, chogma stima. Okay? Dat je dat begrijpt. Als je hoort gogma stima, verborgen gogma, dan is die chogma van de Arigampin op zijn eigen plaats in het hoofd van de Arigampin. En die dan wordt niet gekend. Die wordt uh, niet gekend, maar wel kenbaar. Maar, dus wordt niet doorgegeven. Maar welke gochma, als wij spreken van de gochma van de Lamedbid met je woord van 32 paartjes. dan spreken wij van die Bina, die steeg op naar het hoofd, en daar ontvangt hij van de gogma, ontvangt hij dan eh, ook gogma, maar dan voor haar. Zij is bina, dus gogma van de bina. Dus dat is wat hij zegt ons. Nog een keer. En het bleek, het bleek dus dat gog, deze gogma, dus van de 32 paden, niet letterlijk wordt, wordt onthuld alleen op de, op de weg van de bina, in de tijd van haar opstegen naar de verborgen Bina van de Arihantin. Vizze Shiura En dat is wat betekent letterlijk de mate van het. Uh, letterlijk, Shiur is maat. Wat is de mate van het. Dat is de lezing van. Kun je zeggen. De lezing van het vers. Elokim staat in een in vers van. Uh, onze, uh, van het vers van Job, Job. Elohim staat het 33. Shehua Bina, dat dat Bina is. He haar weg. Welke weg is dat? Le Shefa Chokma naar de overvloed van licht van Chokma. Licht van de Chokma. Dat is wat de Bina aflegt, zo'n weg. 34, we zeggen En dat is wat hij zegt, de zoger. Daar komen dat werkelijk haar weg, dat werkelijk haar weg. Dus van die Bina, rakbhinaat, derech el shefa chogma. Kijk nou wat hij zegt. Want de zoger zegt, juist de weg. Dus niet chogma niet, niet zelf, maar de weg. Wat betekent de weg? Waarom is het. Benadrukt wordt de weg. Hij zegt, Raak b'hinad dera shefa chokma. Dat is alleen maar het aspect van de weg naar de overvloed van de chokma, naar het licht chokma. Ja, dat is de weg. Daarom staat het in de Job: de weg, wat is de bina, legt de weg naar de chokma. 35. Aval hi atsma, hi bina velo chokma. Maar zelf. is bina, wel een Zij zelf is bina en geen chogma, duidelijk. Dus de bina die doet de weg naar de Arigampin, naar het hoofd van Arigampin. Daar is de ware gogma. Dus dat is bijzonder belangrijk om dat goed door te hebben. Dus de gogma die wij ontvangen, 6000 jaar alleen maar, dat is de bina. Ja, de bina die dan komt in, naar het hoofd, steekt op E, naar het hoofd van de uh, Arichantine en daar ontvangt Chogma. Maar dat is eigenlijk uh, Chogma van de Bina. Maar, en, maar de ware Gochma van de Arichantine heet Chogma Stima. Stima, dus Chogma verborgen Chogma. Verborgen omdat die 6000 jaar kan niet, kan niet gekend worden. Kijk, dat is wat we nu geweldige dingen geleerd hebben van Atik, ja, en Arichapien. Beide worden, beide worden niet gekend, dus beide, van beide komt geen directe kennis naar, naar de lageren. De lageren de wat is lageren? Dat betekent vanaf de en naar beneden. Alleen de arigampin, die kent be ken zichzelf, betekent, ziwuk wordt gemaakt in het hoofd van de arigampin. En wanneer natuurlijk de... Dat is. en we gaan verder hij gaat geweldig ons dat uitleggen legt nu uit geweldig en de taal is bijzonder helder en duidelijk alleen goede concentratie en bij, volledig bij zijn hier alleen hier zijn nergens anders jouw, jouw innerlijk moet alleen hier zitten van binnen van alles ook met je uiterlijke mens alles alleen hier zitten dan zal je het ontvangen alles wat er is Leifa ontvangen dat jouw ja redding zal geven. Absoluut. Redding in alle en alle situaties. Uh, de linker column, Hasulam. We sot hakatuw. We jada et mekoma. Kai al arihan pin twee. Ki hashem hu more. Ael ni star visatum mitachtonim. Drie. Sheu arihan pin anikra Atika kadisha. Punt. Visoda katuw en het tweede stukje daar van het vers van Jove, wat we hebben dat is dan de regel. Uh, in de regel 18 hebben we daar vehu ja et mikoma. Dat is wat hij nu gaat behandelen. We hu we so <coughs> dat off 1 de regel 1 de linker kolom. We yada da het mekomma. En hij kent haar plaats. Kij dat slaat op ali gaan pin. Het kenne zichzelf, dat is Arihant Dat slaat op de Arihant Pin twee. Kihashem hu, let op. Want de naam hoe hu, hu is hij. More leert of verwijst naar of slaat op al op of nistar Dus die leert dat het niet staar, dat het verhuld en verborgen, wist dat om en verborgen is, niet actoniem van de lageren. Zie je dat? De naam hoe, is, dat is al getuigd van het feit dat op, dat het eh, verborgen en, ver, en verhuld is van de lageren. Overal waar je in de Torah komt, het woord hoe, hij, ten aanzien van de schepper bijvoorbeeld, dan is het verborgen. Waarom? Er wordt gezegd van hey, niet Atta. In de, in de Torah wordt veel gezegd over de schepper ata, jij. Wanneer in de, de Torah staat Atta, jij, dan betekent dat, dat de schepper het licht kenbaar wordt aan de lager, maakt zich kenbaar aan de lager. Wanneer in de Torah staat hey, de schepper als hey, betekent licht, betekent dat die in het verborgen is. Ja, want jij zegt niet, jij zegt ja, iemand, wanneer jij, uh, jij, of wanneer jij communiceert met iemand, dat jij een zekere, zekere relatie of zekere interactie heeft met elkaar. Maar hoe als je zegt, hey betekent hij is niet hier. Hij is ergens anders. Dat, dat hij zegt ook dat hoe, dat de naam hoe, wat staat hier in dat vers, dat leert dat dit... Verborgen en verhuld is van de lacher. 3. Shehu Arikanpien dat dit Arikanpien is. Anikra Atika Kadisha die heet Atika Kadisha. De heilige Atika. Atik. Het at lijkt wel een beetje dat het, Kijk, like, hij zegt Arik, Arikanpien. Maar het is de naam. De naam is Atika Kadisha. De heilige Atik. We hebben niet te, ver, te verwarren met Yomin. Uh, atik, atik van Dagen. De oude van dagen. Hashem, Akadisha. Ja, Kadisha, dat is. Achem. Nee, Atika Kadisha, dat is de heilige atik, dat is pin. Dus hier, om niet te verwaren twee dingen, dat is Yomin, dat is de eh, nou, echte atik. Eigenlijk daar is de atik, dat is als. Uh, de hoogste partsoef dat eh, niet gekend wordt en niet kent, kent zichzelf, dus geen Zivouk wordt gemaakt, dat heet Atik Atik Yomin, de, de, de Atik, de veteran van dagen. Dat is dat, dat doen we dat. Do en Pin, zo noemt hem nu en dan Atika Kadisha, de heilige Atik. Uh, punt, om omer. 4. Shiyada et mekoma. Shel achochma. De lamet bet netivot Vijf. 5. etzem achochma. Mashpia elabina. Kijk naar wat je zegt ons. Wellah, en over hem, over die arihan pin, zegt die de zoger. Dat die kent, dat is, dus, dat die kent, dus die kenbaar voor zichzelf is, dat je kent de plaats van de hochma, van de Betnetje woord, van 32 paden. Dus hij kent de hochma van de van bina, dus de, hij kent de hochma die de bina verkrijgt, na haar opstegen naar de Arihantin. ja, die kent haar. Want alles komt van hem, de Gogma. Zij verkreeg de Gogma van hem. Dus nog een keer, dat hij, de Arigampien, kent de plaats van de Gogma van 32 paden. Dus van die Gogma die 6000 zes, jaar gebruikt wordt. Vijf, hoe? Ligato oh, etc. Gogma. Want hij, waarom kent hij haar? Omdat hij is de Chokma zelf. De Ari die heeft dus de Chochma, de verborgen Chokma. Dat is de ware Chochma, de Chokma zelf. Hamashpia elabina, die heeft aan de Bina. Die heeft Chochma aan de Bina. Duidelijk? Dus de Chochma van de Ari dat is de Chokma zelf. Dat is de ware gogma. En de bina die stijgt op naar, de, naar het hoofd van de harikanpien. Zij verkrijgt gogma van hem. Dus, en daarom zegt hij dat hij kent de, deze gogma van de bina, dus van de 32 paden. Punt. En kennen, we hebben gezegd, kennen voor zichzelf betekent ziewoek. vijf nadepunt zoals het staat geschreven over Adam waar Adam jada et hawa, en yeah, Adam kende, leerde, kende uh, Hava. teken zivuk. Five. ze vijf we zes zes Azor. Mekoma mamash. We kolshe ken. Dat is een afkorting. Zoals eerder had ik een beetje vorige keer twijfels. Omdat er waren twee betekenissen En het is toch wel kolshe ken. We kolshe ken. Zo is het afkorting: afkorting. We kolshe ken. We kolshe ken darka. Ki bi 7. Mekoma shel hashpa ata zo. Mikol shekem shi acht e dar kashele hochma kashi hi melobeshet babina Kijk wat hij zegt. We zegen meer en dat is wat de zogar zegt. Mekoma ma mash, dus daadwerkelijk, dus hij. Hey, kent daadwerkelijk haar plaats van, die, van die dus dat werkelijk de plaats van de gochma. Dus daadwerkelijk de plaats van de Chogma, want hij kent zichzelf natuurlijk zijn Chogma. We goyschen kennen en des te meer, darka des te meer de weg naar de Chogma. oftewel de bina die komt naar de, keert terug naar, de, naar het hoofd van de arigenbien en verkrijgt gochma de gochma. Van 32 paden. Kiebi hier toch 7? Mikoma, spade, paden, zo. Want aangezien hij, hey, de Arichantin, of het hoofd van de Arichantin, ik spreek niet van het hoofd, maar het is bedoeld wordt het hoofd van de Arichantin. Want aangezien de, uh, de, de plaats van het geven van, de, van deze hoogma is in die, in de hoofd, in het hoofd van Arikampin. Kent je dat natuurlijk? Dan weet je de plaats. Dat het mij kent, ken, desalniettemin, oh, sorry, niet desalniettemin, ja, mij kent, uh, des te meer, ja, hij kent ken de ware hoogma, omdat het op zijn plaats is. Omdat het het hoofd van Arikampin. Des te meer Shi yodeh, dat erkaas, de kochma, destijds dat hij kent de weg van de kochma. Dus de kasheri, wanneer wanneer die melobeschet bij bina, wanneer deze weg is bekleed wordt in de bina. Dus de bina, wanneer de bina deze weg, deze 32 paden Via die 32 paden, heet 32, uh, gogma van 32 paden. Dat betekent dat langs die 32 paden, die bina naar de bina, stijgt op naar het hoofd van de Arigang binnen. Daar verkrijgt hij deze gogma. Het is niet toevallig dat zijn 32 paden, via 32 paden, verkrijgt ze dan. Uh, de gogma die komt naar de plaats van de ware gogma de verborgen gogma, en zij verkrijgt daar die, die gogma, en zij kan doorgeven aan haarzelf, want vanaf de Abu is, worden, van, worden de traptreden uh, gekend. Ja, betekent, gekend, betekent dat zij kunnen ook doorgeven, het licht naar beneden, naar lager. Hoeveel meer, God neigt hem, Ahi Chokma is tin satima be batika kadisha. Klomar, wie koller is hen, shigu elef, jadap henad kochma shel, adsmok eigenaar uullogika eizer. Logika, maar dan het hoofdelijke logika is het lido. Nee, hen. od en is verder de zogar. Over kolse, over kolse ken hij hoogma en en te meer die hoogma. De satima die verborgen is, beatika kadisha in de heilige uh, at, atik, dus in de arichanpins zelf. hij meer dat hij kent, zijn eigen gochma, klomar, dat wil zeggen. Mikolse kent des, te meer Shehu elef, ya da, pinaat dat hij he kent, het aspect van stima, van het verborgen gochma van zichzelf. That is what is all herself. Ella, zeh. Ella twalv. gamken basod vhu yada et mikoma. Kirak bo dertin bimikomoma mash megula hazivug hace. Aval bimenu firtin ulimata. Een no moespa punt Elf. Ella twaalf gamken, maar, zegt hij, eveneens bassoed in het geheim van wat geschreven staat in, uh, aan het einde van het vers van Joop. We ja da et mekoma en hij, Arichan kent haar plaats, kent haar plaats, de plaats van deze hochma, ki rak bo dertien, bij me komo want alleen maar in zijn, dat werkelijk alleen maar in zijn plaats, op zijn plaats, dus de plaats van het hoofd van de Ariechanpin, me golee wordt deze zivuk onthuld, aval mi meno, 14, ulemata, maar van hem en naar beneden. Een na, een no, mu, wordt niets gegeven, niets van het licht wordt doorgegeven. Dus vanaf de bin niet, wordt niet gekend. Dus, wordt niet doorgegeven, gegeven, betekent, voor zichzelf, ja, ken die, want daar is wel ziwuk aanwezig. Maar hij, kan, hij wordt niet gekend. Dus het wordt niet direct van de Arichantin doorgegeven. Alleen de Aboima die dan steken naar de Arichantin, zij brengen dat, zij halen het naar beneden. Kijk nou, hoe geweldige uh, tip geeft hij aan ons. Precies hetzelfde wat wij moeten doen. Precies hetzelfde. Omhoog, man. En dan is het daardoor, wij doen de man omhoog. Daardoor de aboeien, maar die stegen ook uiteindelijk. Bij elke minimale, zien wat wij doen. Bij, el, bij, het minimale, bij het minimale man die wij doen opbrengen omhoog. Gebeurt het dat, dat de, de hele bijzondere en gehele uh, uh, boom des levens, gaat omhoog en dan abouw iemand die stegen naar de hoofd van de Ghantin. En ze halen in die mate van waarin, mij, waar ik, waarin ik mij uh, opwek voor het geestelijke. Die halen, die halen dan de gogma uh, van, van de 32 paden van de Ari Altijd zo is. Alleen verschillende niveaus bestaan. Die kan halen bijvoorbeeld. Het uh, katnoet. Gadloed, maar ook zelfs Katnoet, altijd komt, altijd komt het naar via, via de ima die stegen op naar de, naar de, de hoofd van Arikampin. Alleen op die manier we maar alleen de, de ima die brengen dat naar de lageren. En zij geven dat, zij brengen dat van Arikampin, direct niet. He? iedereen begrijpt het? Oké, okay. dat is bijzonder belangrijk, dat wij dat leren, dat wij weten hoe dat zit uh, in elkaar. Haré, volledige concentratie, Heel ja, goed dat, dat je hebt, want dat betekent dat jij bijkomt uh, in het geestelijke. Haré, je mocha vijftien de arigen bien, hoe Bif genat, jada bim ekomo ad smo. Awal lo it jada me menu ule punt. Hebben niets nodig. Wat zoals hij commentaar geeft. Ik moet het alleen in staat zijn om het door te geven. Om het aan te trekken door te geven. Hij heeft alles geeft. Die. Zo'n commentaar bestaat niet meer. Het is aan één mens gegeven. Kijk nou, als het, van, als het niet van boven zou komen. Ja? Wat, wat zou het dan zijn? Zou dan een commentaar zijn van Ashlag, van Baslak, van Mushlag? Ja, van, van uh, vele, ja of niet? Van drie, vier, vijf uh, commentaren. Nee. Er is maar één zoger. Er is maar één Ari. Er is maar één commentaar bij, bij de zoger. Dat is, wat is echt, omdat alles is één, omdat het schepper is één, hoe kan je dan twee maken? Niet, uh, niet in de Arabische ideeën. veel, veel rabbies gaan met elkaar uh, dis discussies houden, ook dat is goed. Natuurlijk, omdat zij leren de Torah van de BIA. En daar heb je vele verscheidenheden. Maar in het Zilud hebben we geen, geen dispute, geen, geen twist bestaat. Begrijp oh, je like, waarom, waar, waar, waarom ik ben soms op de lessen, ben ik zo categorisch, lijkt wel dat ik categorisch ben, dus ik, weet niet, ik weet niet. misschien niet. Nee, of ik dan, als, als of ik zo drammerig ben, dra dat ik, alsof ik dat weet. Omdat er bestaat geen twijfel in het geestelijke. Heb begrijpt. begrepen? Er bestaat geen twijfel. Als je jezelf verbindt met het hogere, dan komt er ook de, de Heilige geest. En ja, daar is geen twijfel en wat het niet van jou is, begrepen, je geeft het door, en op die manier, dus dit commentaar is natuurlijk, heeft niets meer nodig, alleen ik nu en dan een klein beetje uh, iets vertel, but, maar dat jij dat begrijpt, dat met alles hebben wij met dit commentaar, alles, zo so, heb je zorgen voor jezelf, je kan alles daarmee doen, niets heb je nodig, niemand heb je nodig, Heel geen rabbi nodig, niemand heb je nodig, eigenlijk straks heb je mij ook niet nodig, weet ik wil graag dat jij zo so, so verder, later schiet dat jij mij niet nodig zou hebben maar alleen werken alle. en hij heeft mij ook niet nodig alleen, ik alleen geef een beetje als doorgeven Je like. heb absoluut mee moet je op mij absoluut niet rekenen reken alleen op jezelf, goed opletten niet volgen follow me dus niet, ik ben niet de profeet die dan, die komt dan ergens bij een vissersbootje en je ziet daar een visbaan, vissers. En je zegt dan, laat die vissen dat nieuw ga Follow volg follow me, volg mij en jij zal ook zielen dan vangen. Ik geloof niet dat dat dat had gezegd. Mm -hmm. like, nee, nah, ik zeg so goed wat ik zeg. Ik geloof niet dat Jozef dat had gezegd. Dat werd, dat werd geschreven, bij geschreven dat hij he, nah, like, het het is natuurlijk kwam nog verhaal erbij, maar ik geloof niet dat José dat kon zeggen. Follow me. Follow spelletjes. Nee, nee, ik doe het niet, maar ik zeg het. Iedereen begrepen? Ik heb veel bewondering voor deze grote radio. Maar ik kon niet zoiets vertellen. Sommige dingen zitten daar die ik, ik kan niet plaatsen. Misschien ligt het aan mij. Maar... 14. Harry, goed opletten wat hij zegt. Harry. She mocha de arighantien, zie hier, dat de mocha, mocha is gochma, het andere woord voor gochma is mocha, omdat het komt van de mocha, van het hoofd, alles wat van het hoofd komt, ligt, dat van het hoofd komt, heet mocha, van moch, van hersenen, dat niet, en daarom zeggen we in het meervoud is, mochim, het komt licht, komt uit, uit het hoofd. Dus dat jij weet dat dit chogma is. Arrey, zie hier, shemoga, de ariganpien, dat de mocha het chogma, de chogma van de ariganpien, hoe bivchina is, bevindt zich, of is, in het aspect van, ja, daar dat je kent op zijn plaats zelf. Dus die kenbaar op zijn plaats zelf, dus voor zichzelf is die kenbaar. A wali hu, zestien ad, maar die is, in het aspect looit, jada, is niet dat die niet gekend wordt van hem en naar beneden. Oh, dat is wat besonder belangrijk dat je dat leert. Voor zichzelf is die wel kenbaar, dus daar is die ook woord gemaakt maar voor anderen niet, dus hij kan niet doorgeven gochma van hem en naar beneden. Dat wij zullen dat begrepen plaatsen, dat, hoe dat zit in elkaar. We raak 16, mochin 17, de abe wie jima, shahem ha mochin de lam het bet net de woot de achogma, het puntje, het puntje aan het einde van de 17 graag weg, weghalen. 18. Ja, 17 aan het einde staat een puntje. Dit moet je weg, weghalen. 18. Hem bib it En dat ook. Hier ook een puntje weghalen. 18. In het midden. Basoda katuv Elohim hevin. Daar kapunt. 16. Naar de punt. Verak. Mogen de Yima. let op, en alleen de Mogen, dus licht Chokma, uit het hoofd, Mogen van de Abavujima, Schehemma Mogen dat die Mogen zijn, van de Lam het bednetje Chokma, van 32 paden van de Chokma, dus van de Chokbina die tot Chokma wordt, in het hoofd van de Pin 18. In het jada, die zijn in het aspect van jada, die worden gekend, die uh, worden gekend, dus die kan je wel, die zij sluist door naar de lagere, en lagere kunnen dat kennen. Basoda in het geheim van wat geschreven staat, hier in dit vers van Joof, Elokim hevin darka, van het eerste gedeelte. Van het, van het vers, van het vers, van Elohim, Bina, ja, hevin begrijpt, haar weg, de weg van die chokma en Hewin, herinneren ook, dat is Bina, uh, begreep, begrepen, dat is Bina, verwijst ook het woord hevin van Bina, 19, nog een klein stukje aval harosh a'iljon, en de abovima. twee. Arikanpin andere twee. De De andere jomen. De Lo twee. De andere Velo it jada. twee. accent moet eigenlijk De It jada. De it jada. Scha een zivug afilu filu bime komo ats mo. 22. We een mi schum hit pashtut mochen letachto nim. Punt. 19. Aval rooscha ilion maart de hoogste, het hoogste, eh, hoofd. Wie is het hoogste roosch hoofd? Het hoogste hoofd. Schu, pin. Welke hoofd boven de arighampin is? De Aino, dat wil zeggen, 20. Harosh, de atik yomen Het hoofd van de atik yomen. Zie je het verschil tussen atik jomin, dat is het hoogste roos. En in de regel 3 staat het in het midden, atika kadisha, dat is arighampin. De heilige atik is arighampin. En, pin. en Atik jomen, dat is de echte, het eerste, bovenste roos. Hoe bevinaat lojada, 20 na de, de komma. die, atik jomen, is in het aspect van loyada is niet kenbaar, voor zichzelf niet, 21. Dus er is geen ziwuk daar. We lojit en die wordt niet gekend door de lacheren, dus geen scheenziewoog a bij me komo. Hij gaat het verklaren ons. Wat betekent dat die niet kenbaar is voor zichzelf? 21. Scheenziewoog, dat er is geen ziewoog zelfs op zijn eigen plaats. 22. En wat betekent dat die niet gekend wordt door de lacheren? We een, me menno, schoom het pas en er is van hem er, zijn van hem geen, er is van hem absoluut geen verspreiding uh, van de mogen naar de lageren. Oké? Okay? Dus, dus, duidelijk, ja? Dus van Arigampin, want Atik, ik absoluut niets, uh, geen, niet gekend, niet kentbaar en niet gekend wordt, en bin alleen kent zichzelf, maar niet, Wordt niet uh, doorgegeven, mogen naar de lager. En nu, natuurlijk, natuurlijk, nu is de plaats voor het antwoord eindelijk voor op de vraag, op de, op de vraag van uh, Marco. Natuurlijk, als het zo is, nou, natuurlijk komt daar een verstand, verstandelijke vraag: van, hoe kan je dan zeggen dat er zielen zijn die wel putten van de Attik? Hoe kan dat dan? Je ziet het wel daar, zwart of wit, dat dit het niet kan. Ja? Hoe, kan, dat, hoe, kan dat, hoe kan je dan zielen hebben zoals uh, uh, Ravamenunasaba? Die ja? artig is. De ziel is voor de artig. En Jehoiade. En nog andere waren, nog, niet veel, maar nog waren wel een paar andere. Hoe kan dat? Dan zullen we direct zo direct leeren na de pauze. Yeah,